Het aantal dode Nederlanders kan nog iets hoger zijn omdat niet van alle inzittenden de nationaliteit bekend is. De enige overlevende van de ramp is een jongetje van acht dat Ruben heet. Ook de identiteit van dit jongetje is volgens buitenlandse zaken nog niet helemaal zeker. Gisteren is hij geopereerd. Zijn toestand zou stabiel, maar wel zorgwekkend zijn. nabestaanden van de vliegramp in Libië komen vandaag bijeen. De plaats van de samenkomst wordt vanwege de privacy geheim gehouden. Meer dan 500 mensen hebben gisteravond in Zutphen meegelopen in een stille tocht. Die werd gehouden voor een 18-jarige jongen die afgelopen weekend na een mishandeling door een passerende auto werd aangereden en overleed. Op de plaats van het ongeluk hielden de deelnemers twee minuten stilte. In Italië is een drugsband ontmaskerd die gebruik maakte van een nonnenklooster in Piacenza. De Zuid-Amerikaanse portier van het klooster gebruikte zijn functie drie jaar lang als dekmantel voor de cocaïnehandel met Colombia. De koeriers kwamen verkleed als pelgrims naar het klooster en de cocaïne zat verstopt in hun gebedsboeken. De nonnen van het klooster hebben nooit iets van de drugshandel gemerkt. Atletico Madrid is de winnaar van de Europa League. De Spaanse voetbalclub versloeg in de finale het Engelse Fulham na verlenging met 2-1. Het weer in het Westen zond wat zon, verder is het bewolkt bij een graad of 12. Dit was de.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 En de techniek en de muziek eh, wordt vandaag gedaan door Roy Haldeman. En nou dacht ik, Ben Zonneveld naast moet hebben. Nee, het is totaal iemand anders geworden. Hans Klok is geweest en eh, hij heeft er een andere man van gegogeld. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen, Jaap Koper. Ja, luisteraars, ik ben weer even van sol gehaald... omdat er een aantal mensen niet aanwezig konden zijn. En ja, dan ben je de joker... Eh,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 Uh, bijvoorbeeld invoering van C2000, communicatienetwerk.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 Je zou er in principe achter kunnen skiën, maar dat doen we niet. Het water is te koud ook. Ligt <laughs> eraan nou, als je goed inpakt, wij pakken ons ook goed in. Maar als ik nou met de granalen netje kom. De ja. Het is wel een optie, maar ja. misschien maak ik een hoopstand voor het zwakker ineens. Dat bedoel ik. Ik zie hem al gaan met de zeepjes netje. Ze hebben ook een clubblad, dat heet zo, Dat ja. Garnaal, maar dat is weer iets anders. Ja, maar goed, we gaan eerst eventjes van tien tot vier uur vanmiddag. We gaan eerst even naar de loods. Wat is daar allemaal te zien en te doen? In de loodse hebben we weer... Ik doe het op de Torbeckstraat. Hè? De Torbeckstraat 6. Ik zeg altijd meestal naast het casino. Ja. Dat, dan vindt iedereen het meestal wel. Uh, daar hebben we de fotoborden die ook een impressie geven van hoe de KNRM station Zandvoort vroeger was en uh, nu uh, opereert. Het is hebben, leuk voor de oud-Zandvoorters om dat te zien. Het is hartstikke leuk. Uh, een hoop mensen uh, ook een uh, fotoboord met uh, uh, gezichten.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 Nieuwe donateurs. Maar dan moet je wel snel zijn. Dan moet je er wel snel bij. Gaan. Dus wat let je Pieter aan jou? Ik ben donateur. Oh. Ja. <laughs> okay. Al jaren. Al jaren. Al jaren. Okay. Nee, kom niet aan mijn reddingsbrigade. Uh, <laughs> nee. uh... nee. Maar dit is uh, geweldig. En, en dan kan je eventueel kan je naar het strand toe lopen... en met je bewijsje... Ja, en dan we krijg je een uh, reddingsvest om... en dan uh, neemt Annie Paulus je mee. En dan laat ze een klein beetje zien wat zij kan. <laughs> Dat vind ik nou leuk, hè? Uh, Annie Paulus neemt je mee... Grijp je dus nu gewoon de strek. Het is, eigenlijk beeld je het zo voor dat het een, gewoon een mooie dame is. Die jou aan de hand meeneemt over het water en laat zien hoe mooi het is. Het is een uh, mooie dame en tegelijkertijd een werkt. Het is maan, ja. Weer... <lacht> maar ik, ik bedoel, de beeldspraak, ik maak het even gewoon beelden. Dus, uh... Jongens, weer even de realiteit. Hoeveel uh, vrijwilligers hebben jullie hier in Zongoed? Wij hebben omstreeks 25 personen die zorgen dat het station 365 dagen per jaar inzetbaar is. Maar dat is te weinig. Je, hebt, je bent op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar met name opstappers die overdag beschikbaar zijn. We hebben laatst weer iemand die werkt toevallig in Zandvoort, woont in Zandvoort. En die hebben we weer erbij getrokken. Hoe, hoe oud moet je zijn, minimaal? Oh ja. Minimaal 18 jaar.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 Marianne Rosenberg was dat, uit de jaren zeventig, uh, aangeschoven twee heren, René van der Laag en Ruud Steenbergen, uh, zo zeg je het goed he heren, heel goed, heel goed. Uh, jullie zijn uh, bezig geweest met de website www.ghaarlem.nl, dat is één kant van het verhaal, oh er zit een streepje tussen, ja, www.ghaarlem.nl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 Of gedeeltelijk? Je kan ook zijn, zeggen... Ik heb het gezien met sterretjes. Drie met sterretjes, sterretjes, sterretjes ja. alleen voor en twee sterretjes homovriendelijk. <laughs> Juist. Klopt. Ja. Ja, ik heb het studeerd. Ja, maar is, er dan, uh, is, he, is dat dan nodig? Ja, ik ga nu even naar je buurman uh, toe. Is dat nodig? Dat dat, uh, toch, uh, dat dat toch even weer onder de aandacht uh, komt? Wat ons betreft is dat zeker nodig. Ja, ja. ja we hebben vastgesteld dat uh, met name binnen de regio uh, Haarlem... Ja.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 Je ziet gewoon, je, als je de media leest, de kranten, uh, wat dan ook, homoseksuelen komen. komen steeds weer naar voren. We krijgen zelfs uh, de schuld van de oorlog. Snap je? Dat um, ja, er was een, een of andere generaal in Amerika die dat bij de, de ja, ja, onderzoekscommissie was dat. Ja, ja precies die. Ja.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 tussen aanhangstekens, dan, uh, dan homoseksuelen natuurlijk. Ja. Dus de mengvorm is dan moeilijk. mannen bedoel ik. De, de mengvorm is moeilijk. Nee, dat vind ik niet. Ja, niet? Nee. Nee, het mengen daarvan is niet uh, moeilijk. Uh, uh, uh, maar het is wat René zegt, uh, mannen zoeken mannen op, vrouwen zoeken dat mannen op. Ja, maar ja, dat, neemt, ja. dat neemt niet weg dat je wel gezamenlijk, ja. bij wij, uh, wat zei vrouwen voelen is uitverkeerd. <laughs>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 lichtenstreepje haarlem.nl klopt. En daar kan je alles op vinden. Ja, Twee sterretjes, drie sterretjes. Ja. Alleen mannelijke homo's of milieu of homo's Milieuvriendelijk wilde <lacht> <lacht> milieu je zeggen. Ik het <lacht> dan. Dat is wel uit. een hele mooie uh, omschrijving. Maar goed, ja. Ik zie er ik... ook wel licht zijn. <lacht> <lacht> nee, maar het is Biologisch. Zeer, zeer instructief. Bedankt.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 Graag gedaan. Graag gedaan. En veel succes met je ja. website. Ja, dankjewel. Op. Ik zal het nog één keer halen. wwwg harlemnl Helemaal juist. Love, and marriage, love and And carriage This I tell you Brother You can't have one Without the other Love and marriage Love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 in Duitsland en uh, omliggende landen nog bekender dan hier in Nederland. Maar uh, het is, weet je dat het trouwens de vader is van de Idol-winner Boris? Wie? Hij? Ja, hij. G-titelaar? Ja, hij is de vader van Boris. Oh. Oh. Ja. En uh, deze man die heeft op de grootste podia. in, uh, in, in echt in Oost-Europa, Duitsland en, en daarachter. Ja. heeft hij gespeeld en gezongen. Uh, hij is al 30 jaar is hij bezig.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 Unieke optredens wordt Van het laatste jazzconcert in de Krocht Nogmaals, morgen om half drie begint dat okay. uh, Deze man Greet Tietzeler, die heeft een uh, Groot aantal cd-opnames Daarvoor platen gemaakt Hij heeft met Greetje Kouveld Heeft hij uh, overtuigend op diverse festivals gezongen Het is een uniek Uniek dat we deze man In zandvoer krijgen En een groot compliment voor uh, uh, Dit uh, organisatiecomité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 Nou, het, uh, het is zover met roken en gimpen. Heb je had je je klok nog op uh, wintertijd staan, Hans ofzo? of zo? Uh... Of ik heb ik heb opgeschreven 11:40. Ja, dat moet je dus natuurlijk niet doen. Nee, fout. Ja. Nou, sorry we jongens. Alle... Sorry, sorry jongens. Jongens, ho, ho luisteraars, Hans, Hans zit ja. nu voor de microfoon. We hebben alles al verteld over morgen. Ja. Ik dus heb... dank je wel tot ziens. Ik ja, heb het allemaal gehoord. leuk jullie gezien te hebben. Fijn weekend. Ja. Ja.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 ...morgen, dan betaalt die moeder uh, in plaats van uh, 15 euro 10 euro. Dus dan is het toch goed dat je even dit nog even onder de aandacht hebt. Nee, ik bedoel, het kost de patiënten maar dan heb je wel wat. Ja. Nee, wacht even, alleen mijn moeder komt morgen. Uh, moet die dan een tientje betalen? Ja, in plaats van 15. Een moederdag cadeau. Dus elke moeder, als hij alleen komt...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 Ja. Maar is dit uh, nou het het is natuurlijk een uh, leuke samenval, uh, Moederdag ja, en, en dit.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 Dat helpt uh, enorm. Shielddealer Sj die ook nog. Uh, dat ja. dat nou, of vind jij ja, dat dan weer de minste? Dat is dan weer van een andere orde. Ja. Eh, maar ook die man. Ja, hij doet het wel. Ja, natuurlijk. En ook die mannen moeten allemaal geld verdienen. <kijf> en zo werkt dat uiteindelijk. Ja. Hij heeft natuurlijk uh, toen de tijd uh, Blackbird uh, opgenomen, hè, als als uh, uh, uh, een geweldige compositie van uh, Lennon en McCartney. Nou, hij heeft dat hier gedaan. Formidabel succes geworden. Geen titelaar heb je het dan over, hè? Geen titelaar ja, ja. hij heeft, Hans, dat, dat, hij is heeft dat, dus, dat is morgen. Ja. Morgen, ja. half drie, volle ja. bak. hoop ik. Dan de Zandvoorts met moeders moeten komen. Ja, met moeders. Maar, no, oh ja. Heb, je al, heb je al een idee over het komend jaar? Ja. Ja, wij hebben uh, programmeringen aardig uh, rond. Ga ik even een paar namen noemen. Vertel. Een aantal zijn uh, definitief en een aantal... Nog niet helemaal. Uh, Deborah Carter. Uh, Tim Kliphuis. Vio. Hmm.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 Ja, al... ja Ik niet. Ja, nee, oké. Okay. Neem maar ik ga jou ik zit, ik zit even. Neem maar ik kijk naar de, de grijze Ja, maar dan kijk ik naar de ja, grijze je haar. Je haren. Ja, maar ja, ja. Ja, ik, kijk ja. Ik, ik zit okay. nog verder naar dat lijstje. Ik uh, ga kijken. Uh, Sandro Willers. Uh, uh, Xander Willers. Uh, Matthias Breude, uh, mondharmonica. Uh, uh, geweldig talent.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 En uh, als er weer uh, duidelijkheid is over Jazz Behind the Beach. Ja. dan horen we dat graag. Absoluut. Jullie zijn bedankt voor de tijd en het uh, mededogen met de laat komen. En een fijne weekend allemaal. Ja. Hebben we altijd, Hans. Hebben ja. we altijd. Ja. Ja. Zeker, zeker met mensen die hun klokje vergeten zijn een uur vooruit te zetten. Dus. Nee, dat heb ik wel gedaan. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Oh. Ik heb 11.40 in plaats van 10.40 opgeschreven.